Deze Brossé, Proficiat. De première van 1418, de musical, is net achter de rug. Wat mij opvalt in de score, het is een typische Brossé-partituur. Op het moment van de accordeon, de solo, hoor lichtjes, lichtjes de soundtrack van de Philomene. Ja, het zou kunnen. Ieder componist heeft natuurlijk zijn signatuur. En dat is een, een mooiste compliment dat een componist kan krijgen. Ik denk ook dat... Uh, uh, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, uh, Stravinsky, uh, mensen met, met een persoonlijkheid, met karakter, die hebben hun eigen, ja, eigen taal. Hè. En ik denk dat ik ook mijn eigen taal gevonden heb. En ik probeer altijd bij ieder werk die taal een beetje uit te breiden. Hè. Maar, maar je, je herkent de adem en je herkent natuurlijk de handtekening, de muzikale handtekening, dat kan niet anders. Uh, ja. uh, je hebt hier uh, samengewerkt met de Philharmonie. Uh, nog iets dat je goed kent? Ja, ik werk al twintig jaar samen met de Philharmonie. Wat ik bijzonder vind aan de Philharmonie is dat ze een heel rijke, klassiek gevormde klank hebben. Een heel rijke klank in de buik. Fantastische strijkersklank. Veel power in de percussie, veel power in de kopers. En dat was wat we precies allemaal nodig hadden. Dus vandaar dat mijn de keuze op de Philharmonie is gevallen. Ik zeg, drie jaar geleden zijn jullie van het Witte Blad begonnen. Opnieuw zeer veel geschrapt, hoogstwaarschijnlijk. Hoog ja, zeer veel geschrapt, zoals altijd. Zonder een frank, Allaert en ikzelf ons gedurende een aantal keren een week af. Waar we in de eerste plaats nadenken over het verhaal en over de dramaturgie. Ik begin al een paar thema's te sprokkelen. Maar zoals altijd zijn er heel veel thema's die... Ja, ...die het niet halen, die, uh, ja, die, die op, op, bij de eerste lezing interessant lijken... ...maar die dan na die dramaturgisch toch niet interessant uh, genoeg zijn. Um, ik herinner mij uh, in het laatste stadium toen we de eerste keer uh, of zelfs de tweede keer... ...het stuk uh, uh, muzikaal aan uh, um, Gert Veruls lieten liet, liet horen. Dan uh, zei hij, ah, ja, heel interessant, uh, ja, fantastisch. Maar ik vind die song niet goed passen willen daar en daar en daar van. En ik, ik, ik mis eigenlijk nog een vrolijk moment dat ze naar de oorlog ver, vertrekken. En dat is die song die ik bijgeschreven heb: Voor dat getweet. En je hebt eigenlijk die een song nodig omdat die zorgt voor een soort, een soort balans, een soort evenwicht, voor een soort positieve uh, humoristische noot. Ja. Er zijn eigenlijk twee muzikale thema's in deze compositie die terugkomen. Uh, er zijn er veel, hè? er zijn er een aantal, maar er zijn er twee die uh, heel veel voorkomen, uh, namelijk de lieve liefste wat te maken heeft met de brieven, het enige contact wat er is met het thuisfront uh, en met het front dan. En anderzijds wanneer, hè? dat is eigenlijk het grote drama van de oorlog, dat is dat je familie, families uit elkaar trekt en dat... ...elke achtergebleven zich afvraagt wanneer, wanneer ga ik uiteindelijk mijn, mijn man of, uh, of, of mijn oom of mijn vader uh, terugzien. En dat zijn twee, twee thema's die, die eigenlijk constant uh, terugkomen, maar toch, toch uh, zeer doordacht. Uh, het is niet zo dat je zegt van oei, is dat thema daar weer. Uh, het is, het is heel, uh, we zijn daar zeer, zeer subtiel en, en verstandig mee omgegaan. Ja. Mag ik stellen dat dit eerder een klassieke benadering is... Ja, absoluut. Hier wilden we toch een, een voorstelling maken voor groot publiek. Maar dat is niet de reden waarom ik kies voor collectief geheugen. Maar je moet proberen om met dat verhaal onmiddellijk de mensen aan te spreken. En in een taal die iedereen begrijpt. En vandaar dat ik gekozen heb voor een, voor een toegankelijke taal. Alhoewel dat er in de underscores heel veel experimentele momenten zitten. Met elektronische muziek zelfs daarbij. Dus, maar ja, we denken daar niet zo... Direct bij, bijna, maar dat is wel een, een enorme, moet ik zeggen, een rijk palet. Alles wat, ge, wat gezongen is, is klassiek, maar alle instrumentale underscores die zijn echt wel zeer modern en experimenteel. Ja. Als ik dit vergelijk met Pauline en Paulette, dat uh, eigenlijk ook van jouw hand is, is een complete andere wereld. Hier, al de wegen gaan ja. symfonisch. Ja, ik vind uh, dat een componist uh, van functionele muziek, filmmuziek, musical, in staat moet zijn om, om zich in te werpen, werken iedere keer in een, in een verhaal. En, en in staat moet zijn om altijd een nieuwe of een andere idioom, klankwereld klank, uh, te vinden. En ik heb dat bereikt, denk ik, met Pauline en Paulets, waar we een beetje de... de... De Franse Musette tour bij wijze van spreken bijna opgaan. Maar dit is een en al romantische epos. Uh, ja, uh, uh, bijna uh, laat 19e romantiek. Uh, Wat staat er voor jou nog op het programma de volgende jaren? Maar je gaat het misschien niet geloven, maar we zijn aan drie nieuwe musicals bezig. Uh, dit is natuurlijk geen eindpunt, dit is een beginpunt. Uh, we zijn constant uh, onderweg. En Franke Allard en ik zijn aan drie nieuwe musicals bezig. Maar ik ga u daar de volgende keer iets over vertellen. Ja.